Ga ja, hier op de plek waar ik vroeger speelde Vind niet veel meer uit die tijd terug Waar ik vlucht en leed eens samen deelde Vind je nu niets dan huizen terug Eens vond je hier akkers en heiden Daar speelde je als kind van vroeg tot laat Koeien grazen rustig in de weide En er waren niet veel auto's op de straat Maar waar is alles uit die tijd nu toch gebleven De akkers en de heiden zijn niet meer In gedachten zie je het weer, maar het is maar even Want dan hoor je weer het geraas van het verkeer eens een paardje door de heide Nu is het een grote autoweg Ons voetbalveldje lag ook op de heide Er staan nu huizen met een tuintje en een heg Hier stond eens een heel klein wasserijtje Nu is het een grote hobbyzaak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 Zoals het hier ging, ging het op zoveel plaatsen. Heel veel mooie plekjes vind je nu niet meer. Voor de kinderen kwamen er kinderspeelplaatsen. Of ze spelen op een straat van teer. Ach, dan was het vroeger toch heel anders. Toen had je ruimte nog in overvloed.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 voor je weer geraasd van het verkeer.